12 uur.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Oh, darling, when we are together, I kiss you the bladder. Al heb ik jou niet meer gezien. Ik word not nog better Oh, please make it better. I wait.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 I can't get despite despite my it spite but it's too long <laughs> Oh It's too long It's not as real It's too long It's, still. it's, still. it's, still. it's still. It too long How you going? <laughs> to San Francisco I take you back to 1969 Tonight. You. Met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf. Ontdek de ander. Ontdek Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. Het is koud. En je woorden maken wolkjes in de lucht.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 Ik zou je nooit zo laten staan. En je ten onder laten gaan. Zomaar een streep door ons verhaal. Oh, het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof ik mag We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt me kapot. Oh,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 We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Maar je maakt elkaar op, waarom zou je dat doen? Het is neem of ik tegen de muur gaat hey, hey, hey. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan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 FM's on. But earth's on the sky Ritme van ZFM.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 Ik moet bijna vluchten, ik ben nu niet rustig. Daar ben ik niet meer rustig. Jij ja, hebt dingen die ik nog niet ken. In real life ben je net als op de lens. Ik heb je die situatie met ziet door de henni. Je hoeft alleen te bellen om mijn te En ik kom hier redden, net redding. Ik weet dat je er nodig. Ik heb je nodig, niet alleen van. Who is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 Yeah!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 you'll be happier I want you to be happier than only for, only for a minute I want to change my mind cause this just don't feel 6.9. Dit is ZFM.